Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS Journaal. Mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen moeten vaak onterecht betalen voor allerlei diensten. Zo zijn er instellingen die hun bewoners laten betalen voor wc-papier, voor elk kopje koffie... of voor het oppompen van de banden van een rollator. Deze kosten mogen niet bij de bewoners in rekening worden gebracht... maar vallen onder de verzekering AWBZ... De Nederlandse zorgautoriteit heeft de instellingen in een brief gewaarschuwd. Busmaatschappij Connection heeft in de Gooi- en Vechtstreek... meer dan 30 bussen van de weg gehaald, omdat de katalysator overweerd kan raken. De afgelopen maand brak er om die reden al drie keer brand uit in een bus. Connection gaat nu bij alle bussen in de Gooi- en Vechtstreek de katalysator vervangen. In de tussentijd krijgt de regio tijdelijk andere bussen. Duizenden homo's en lesbiennes uit heel Europa hebben een parade gehouden in de Poolse hoofdstad Warschau. Ze eisten gelijke rechten en meer tolerantie in het streng Rooms-Katholieke Polen. De mars verliep zonder ernstige incidenten, wel waren er tegendemonstraties van enkele honderden rechtsextremisten en nationalisten. De leider van een katholieke organisatie skandeerde tegen de betogers Kom tot bezinning en besprenkelde hen met wijwater... Zeker twee dorpen en drie zomerkampen in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene zijn ontruimd omdat er in de regio twee bosbranden woeden. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het vuur wordt aangewakkerd door een sterke noordenwind. De brandweer heeft blusvliegtuigen, helikopters en bijna 100 brandweermannen ingezet om het vuur te bestrijden. Roman Polanski is voor het eerst in het openbaar verschenen sinds Zwitserland zijn huisarrest heeft opgeheven. De filmmaker kwam in een sportwagen aan op het jazzfestival van Montreux, waar zijn vrouw optreedt. Zwitserland besloot afgelopen maandag het huisarrest van Polanski op te heffen en hem niet uit te leveren aan Amerika, dat hem wil berechten voor verkrachting. Het weer, vanavond en vannacht, helder en droog, het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend eerst mistbanken, later veel zon en 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zandzee. Zandvoort. En de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. nu. De Nightwalk. Fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. the on-air dance show. DigiDanceFort FM. It's Nightwalk. Uh, Nightwalk. Zaterdagavond de wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond. Welkom en leuk dat je erbij bent. Normaal gesproken, showbiz nieuws. De party update, Nightwalk 10. En natuurlijk uh, rond de klok van 12 kwart voor 12. Blokje met showbiz Nieuws en DJ Mouzo. Vanaf, uh, vanaf 12 tot 1 in zijn Global House Vibes. Nou, vanavond is heel anders. Meerdere mensen hebben mij gevraagd van wil je toch eens een beetje aandacht schenken aan de feesten? Nou, ik heb er vanavond tegen gekozen. Het is vanavond uh, de sensation.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 We'll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 Bye -bye. Well, I guess what they say But let's, let's go to your, your crib. Room. Air freshener, wild orchid. What would he get if she caught him? He would get a punch in the face like Norbit. Turn around, ignore it. Look away like you never saw it. The whole me down might be awkward sighted with another woman in shortage. It's my house, I pay the mortgage. <laughs> I guess what they say is true.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 Vanaf uh, rond de klok van vijf half twee hebben we de Swedish House Mafia. Vanaf uh, rond de uur of 3 Joris Form en 2001. En half vijf, toppertje, Chucky on the wheels of steel. Tegenwoordig uh, cd-spelers. En dat is Mainstage, Deluxe, Red Bull, Rocks, The City and Sensation. Fink Eric B, Young en Minkus. Songaro en Vader, Sven en Tetro. When Harry met Sally en Cassie is more... Zoei Zenai, DJ's Flip, Tom Trago, Christopher Forn... Nou, nog veel en veel meer. Tot 7 uur in de ochtend. En Night hebben we True Identity, Elke Klein, Maddie, Hitmeister D, Naald en Draad, Oliver White, James Niddecker. En eh, als afsluiting de man zonder schaduw in het nachtlab. Dat de eh, nacht tot 7 uur.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 Don't to talk Tot de 1 uur, DJ Mausel, live in de mix op de radio. het beste van Dance in de mix op de radio, een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Tot de zijn we bij met een speciale uitzending gewijd aan uh, Sensation wat vannacht uh, plaatsvindt uh, in de Amsterdam Arena. DJ Mauzo tot de in de mix met alleen maar een lekkere dansmuziek. Global House vibes met DJ Mauzo. ZFM met een hoofdrolspeler van zon zee. Zandvoort en zo Candles light Het ritme van ZFM.